Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De meeste fracties zijn bijeen om te praten over de verkiezingsuitslag. D66-leider Pechtold zei dat hij ongelooflijk trots is... op de 19 zetels die zijn partij heeft behaald. Hij ziet meerdere smaken voor een coalitie. De VVD mag als grootste partij nu de leiding nemen, zei hij. CDA-leider Buma zei dat hij het gevoel heeft... dat hij in een andere wereld wakker is geworden... PvdA-leider Ascher zei dat het voor de hand ligt dat zijn partij in de oppositie gaat en met een verlies van 29 zetels niet gaat meeregeren. Nog niet alle partijen zijn bij elkaar geweest. VVD doet dat straks. Kamervoorzitter Ariep heeft de fractievoorzitters vanaf twee uur uitgenodigd voor een eerste ronde gesprekken. Mogelijk wordt er vandaag al een verkenner aangewezen. De politie hoeft de facturen van de feesten en borrels van de ondernemingsraad vooralsnog niet te betalen. Dat heeft de Haagse kantonrechter bepaald in een spoedprocedure die een evenementenbureau had aangespannen. Het bureau zegt dat een deel van de facturen nog niet is betaald, maar volgens de rechter is daar geen bewijs voor. De politie stelt dat ze al te veel heeft betaald. De rechtbank zegt dat de facturen veel hoger waren dan de uitgebrachte offertes. Volgens het evenementenbureau kwam dat doordat de OR-voorzitter steeds mondeling met extra wensen kwam. De intercity tussen Roosendaal en Zwolle is vanochtend een wagon kwijtgeraakt. Vlak voor station Tilburg schoot de achterste wagon los. Het treinstel remde uit zichzelf en kwam tot stilstand. De machinist kon de wagon weer aankoppelen en de reis vervolgen. Volgens de NS zijn de treinreizigers niet in gevaar geweest. Het spoorbedrijf onderzoekt hoe de wagon los kon schieten. Het weer, flinke zonnige periode. Het wordt 13 graden in het noordwesten tot 17 in het zuidoosten. Morgen bewolkt, in de ochtend wat motregen. S'avonds meer regen. Het wordt dan 9 of 10 graden. Ook in het weekend grijs met nu en dan regen. Dit was het in ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is van de ANWB. Er staan geen files.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 Naturally.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 Zijn wel laat, hè? Ja, we moesten nog stemmen. Dan was je te laat. Hé nee, hoor. Hé nee. Ja. Een kusmoes hè? Dan, dan kan ik wel de NS de schuld gaan geven, natuurlijk. Maar, <lacht> maar ja, ik was gewoon een sukkel. Want ik had een andere jas al gedaan vanmorgen. Vergeet hem over een kaart erin te stoppen. Dan moest ik terug naar huis. Ja. En dat noemen ze lentekriebels. En dat noemen ze gewoon lentestomheid. <lacht> Oh oh oh, oh oh oh oh die Jansen toch. Ja, het is toch vreselijk met zo'n man. Ja, ja, ja, ja. Dan moet je, dan moet je naar de oorlog mee winnen. is Een hele hap uit ons programma. Ja. En nog wel het begin. Alle mensen zaten vol spanning en te wachten. Oh, het gaat beginnen. Het is, oh, het reclameblokje is voorbij. Nu gaat het beginnen. Ruud Jansen en Donny, Nou, daar komt hij. Helemaal niks. Nee. Nou, die zijn er lang weer weg natuurlijk. Nee hoor, die zitten er allemaal nog. Ja? Zijn ja. jullie er nog, lieve luisteraars? Ja, die zijn er nog. Ja? Oh, nou, dat vind ik fijn dat jullie ja, toch op ons gebracht hebben. Ik he, kan dat zien, hè. Ik heb hier een heel speciaal beeldscherm. Ja. Nou, ik zie ze allemaal zitten, hoor. <totstutters> Ze waren namelijk allemaal laat, hè. Ze zijn allemaal natuurlijk ontzettend lang opgebleven om de verkiezingsuitslag van gisteravond te zien. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja dat, dat, dat, dat liep uh, behoorlijk uit gisteravond, zeg. Jongen, jongen, jongen, jongen. Normaal hoort dat zo rond 12 uur allemaal binnen te zijn, maar. Uh, ik heb er niet op gewacht. Nee, nou, uh, ik eigenlijk ook niet. Nee, maar we gaan het straks in het regionaal nieuws. Uh, ik zag op een gegeven moment in een ja. interview dat er kwam dat spul van de. Tij voor de dieren en zo. Nou, dan ga ik slapen. Uh, ja, ja, ja. Jij dacht ook, hè? de kippen moeten op stok. Ja, kippen moeten op stok. Ja, Tij voor ja. de dieren, hup, ik ga ja, op Ja, ja, ja. ja. ja. <laughs> nee, ja, maar we gaan ik. nu straks natuurlijk uitgebreid... Uh, of uitgebreid. Ja, we gaan nu gaan even nu? vertellen hoe de verkiezingsstand in uh, Zandvoort is geworden. Ja. Is misschien wel aardig om te weten. Ja, dat He? weet misschien. Weet iemand dat toch. Ja. Misschien heeft het op de app gestaan. Dat is hier van de Weet Verder niet. Maar in ieder geval zo meteen praten we u bij, dames en heren. Ja, Doordat we zo laat zijn, schuift alles een beetje op natuurlijk. Ik heb ook nog geen 3-in-1. Maar die komt wel hoor. Die ga ik wel even opzoeken. Maar we gaan gewoon voorlopig maar eerst beginnen. De kop is eraf. Ik zei het. Tien minuten te laat. Maar de kop is eraf. En we zijn er. het is mooi weer buiten. En geniet ervan. Want het is de laatste lentedag van... Deze Holopig, week. Ja. ja, van het weekend schijnt het weer kloot te worden. Ja, dus, jammer eh, hè. Ja, jammer. Ik nou ja, juist goed, maar dat zondag een beetje dit weer zou zijn. Dan ga ik een eindje op de weg en zo. Maar, ja, lekker toeren. Even toeren gewoon, weet je wel. Zit hem hier. Hoe doe je dat eigenlijk met Angela? Als jij op je scoot gaat, gaat Angela dan op de fiets? K uh, of gaat ze op je schoot? Touwtje om de nek en erachter aan Nou zeg, deze is Ruud toch. Dat is toch geen humor? hoor? Wat <lacht> toch. Nee, je vraagt hoe dat gaat. Ah, nee, maar oh, dat weet ik. je toch zeker niet? Natuurlijk ja, wel. Daarom denk ik hem erachter aan hollen. Nee, ben je nee. Gek, joh. Nee, die, die fietst gewoon. Oké. Oh, okay. En zij kan harder dan ik hoor. Echt waar? Ja. Als ze wil wel, ze doet het niet, maar ze, kan, ze, hard, ze wil die fiets gaan. Heeft, je... heeft ze een elektrische fiets? Nee, nee, ze heeft oh. gewoon. Maar dat ding van mij gaat maar 15 kilometer. En op de fiets kun je hard. Ja, kan wel, ja. Nou, deze heb ik dinsdag ook gedraaid, maar ja, die stond nog in het lijstje kan niet zo gauw tijd om. Uh, dus je zult er nog even van moeten genieten van Sven Zettelberg. Ja, maar het is wel een lekker nummer, dus. Uh. Dan maakt het niet uit. Ja, het is wel een lekker nummer. At all. Uh, I just passed by your hands now, baby. Je staat dear And I saw that he was gone mm -hmm. Now I right, right around the corner I know you wonder what I'm doing I'm talking to you From a paid telephone And here's what I want you to do Would you meet me tonight? That I found, you know why? You know why? 'Cause once, once in a while. a while, oh, once, once in a while. while. Once in a while is better than uh, never at all. Zo heet het officieel. En uh, de meneer die het zong, die heet Sven Settelberg. Het is een prachtig, uh, ja, in de oude zoltraditie. Een lekker, lekker liedje gewoon. Absoluut. Ja, toch? Ja, zeker. Hartstikke ja? lekker. Ja, en zo lekker bij het eten. Ja. Ja. ja. Eet smakelijk, mensen. Eet smakelijk, mensen. Ja. ja doe dat wel. <laughs> We hebben helemaal niks. Ja, jij krijgt zo. Well, ik, heb, ik heb wat koffie en ik heb wat voor je meegenomen. Ah, ja, Kijk, dat vind ik nou nog Dat eens je lief. je hongerige maagje kan vullen. Ja, knort helemaal. Ja, dat is precies. We het? We ja. Gaan, uh, het is uh, <laughs> 21, uh, Zal ik nu de 3-1 doen? Ja, ik heb hem klaarstaan, dus. Uh, nou, door, uh, waarom niet? Ja, waarom En dan niet? gaan we daarna meteen over, denk ik, naar het, uh, naar het nieuws. Naar het regionale nieuws. Ja, ja. ja die, drie in 3-1 duurt wel even, hoor. Maar dat is een mooie. Doet hij express, zodat nee. ik even tijd heb om koffie voor hem te brengen? Precies. Ja. <kijen> Je moet dat allemaal een beetje doorhebben. <laughs> um, um, wat wou ik nog zeggen? Oh, ja. ja, de 3 um, in 1. De 3 in 1. Ja, dat is het. Dat ja. gaan we doen. 3 in 1. Als het allemaal lukt. Het... Ja, hij doet het. 3 in 1. Vreemde kostgangers. We hebben het al eens eerder gedraaid, maar hij is zo mooi. Doe nog een okay. keer. Je rijdt toch even om het oude buurtje. Waar je onmiddellijk weer zes of zeven bent. Een pitboel in de tuin waar oma Zuurtje, Geeft aan dat daar geen kind meer wordt verwend.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 Waarom het gras niet? Waarom zwaait moeder niet voor het raam? Dan wist ik zeker waar mijn thuis was, Paulus Potterlangen. Waarom maait vader nu het gras niet? Waarom zwaait moeder niet voor het raam? Dan wist ik zeker waar. Was, alles alles potterlaan, alleen vertrouwd in naam. In één... I'm not afraid to Verschillend pluimage, om het zo maar eens even te zeggen. En. Uh, uh, en dat maakt het uh, juist zo leuk. Drie coryfeeën, drie uh, monumenten, iconen. Ja, hoe moet je het nog meer omschrijven? Uit de Nederlandse uh, popmuziek. Uh, George Keuimans, natuurlijk van de Golden Hering. Uh, Henny Vrienden, bekend geworden door. Uh, Doe maar. En natuurlijk Badewijnen Groot, bekend geworden door hemzelf. En. Uh, <laughs> Is het toch? Ja. En, zo. Uh, de, en die hebben dus een fantastisch album gemaakt. Vreemde kostgangers onder die naam. En ik draai er nog maar eens even drie mooie nummers eruit. Uh, ook ter gelegenheid van het feit dat morgen, de 17e, uh, het album op vinyl uitkomt. Het is er al uh, op CD en streaming en zo. Dat is er al. Maar morgen komt hij, op 17 maart, komt hij dus officieel uit op vinyl. Juist. En. Uh, dat vind ik wel leuk, want ik heb voor mezelf besloten met mijn nostalgische geest dat ik alleen nog maar vinyl koop en of uh, aanschaf en geen cd's meer. Die gaan eruit. Nou dat, ja, dat kan jij natuurlijk makkelijk zeggen, want je hebt Spotify, dus je kan toch wel luisteren wat je wil. Daarom? Ja, maar als ik echt nog iets moet kopen, dan ja. is het alleen nog maar vinyl. En uh, dat vind ik wel de moeite waard om de, dit op vinyl te hebben. Want ik vind het toch wel een document. U hoorde achter een volgens Boudewijn Groot met het liedje Paulus Potterlaan. En die is in Heemstede, dus dat is hier vlakbij. Dus niet, niet eens zo gek, gek ver vandaan, tien minuten denk ik. Allemaal kijken, allemaal kijken. na op, de uitzending. Op, ja, op, na de uitzending allemaal gaan kijken naar de Paulus Potterlaan. Eerst luisteren. Ja, eerst luisteren. <lacht> ja. uh, Daarna daar hoort u van Henny Vrienden het liedje Insomnia. Uh, slapeloosheid is dat. Dat weten u waarschijnlijk. In zonnie Dat is slaap als prins met de bek open. <laughs> ja. Nou, daar ging het liedje over. En als laatste hoorde u een compositie van uh, George Koymans en dat heette Zoete woede. Ja. Goed, dat is dus. Oh, zingen ze woede. Ja, zo Ik vond het als zo'n raar liedje. Nee, Ik verstond iets heel anders. Wat verstond jij dan nou weer? Woede. Te geloven. Nou, echt waar. Dat, dat mensen willen ook alleen horen wat ze zelf zoet doen. Nee, wat ja, moet da ik dan nou met horen? Nee. Nee, de, nee, maar dat nou ja, is ik, ik vond het een heel raar liedje. Want het kon toch zijn dat je lesbisch was? Ik <lacht> dat ga je ook doen. Nou, oké. Okay. Nee, het heet Zoete Woede. Oh. En uh, dat was, ja. Josh ik, ik nou even een beetje met een Haagse accent. Een beetje je wennen. Een beetje <lacht> taartje uit de deur en zo. <lacht> <lacht> Ik vond ook zo'n, in die documentaire, zo'n prachtige uitspraak van Sjoerds Koijmans. Dat ze toen van, wanneer ben je nou echt kapot? Dus zei nou je bent pas echt kapot als je als je tuintje op je berg hebt. <laughs> <laughs> ja, dat vind ik zo heerlijk. Ik vind het heerlijk. Ja. En dan zingt hij Nederlands en met een haag zou ik zeggen. Nou, ja, kun je het mooi, mooier hebben. Mooi, mooi. Kun je het mooier hebben. Goed, hey, uh, we gaan even uitgebreid uh, naar het nieuws. Want het is wel acht minuten te laat. Maar... Zo, zo, zo, zo. Ja. Maar ja, dan wordt die suffe presentator maar niet OV-kaart vergeten. Het nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, en natuurlijk gaan we het hebben over de Ja. Want ook in Zandvoort is er gestemd. Uh, zeker, ja. En of er gestemd is. En het is echt wel te zien als je de lijstjes bekijkt. Dat, er, uh, dat we met, met het landelijk gemiddelde uh, ook een beetje mee zijn gegaan qua... Uh, opkomst. Ik, vind, ik, heb, ik heb grote bewondering voor die mensen die op die stembureaus werken. Ik ken er een paar van. Die zo, nou mee... die maken al een lange dag hoor. Ja, oh. nou, acht uur beginnen, smorgens. Ja. Ja. Nee, eerder al, want ze moeten er om zeven ja. uur zijn. Ja. Ja. En uh, nou ja, dan, dan aan, na afloop nog al die kranten. Want ik, ik, ik stond in dat stemboekje. Ik denk, jezus, waar staat mijn partij? Ja. Ik kon zo'n idioot groot formulier ja. bijna niet te hanteren. Nee, dat nou, ja. Zou ik zou bijna zeggen, doe er dan twee. Ja, ja. En, en deel het in tweeën, weet je wel. Maar ja, Ach, doe het digitaal. Kom op, jongens. Nee, dat kan niet. Nee, nou ja, nee Al die hackers. Ja, dat is waar. Maar goed. Ja. Uh, ik heb het ook niet helemaal uitgekeken, want dat kon je ook overal zien. Want de uitslagen lieten heel lang op zich wachten gisteravond. Mm -hmm. En uh, dat kwam natuurlijk omdat alles met de hand moest worden geteld. ja. En het waren zulke onhandelbare formulieren... dat alleen dat, alleen het uitvouwen kost al... Iedereen raakte uh, verstrikt in die formulieren, jongen. Zullen ja. we uh, mensen moeten bevrijden? Ja, ja. precies, precies. <laughs> alleen het uitvouwen kost al twee minuten. <laughs> en dan het dichtvouwen weer. Wow. Als je al vier minuten kwijt. Ja. Maar goed, uh, vertel. Goed, nou... Uh, natuurlijk bent u benieuwd naar de stemcijfers in Zandvoort. Nou, ik ga het u vertellen... Uh, in Zandvoort uh, heeft toch de meeste aanhang is gegaan naar de VVD. Hoewel zij met 10% min in zijn gegaan. Van 41,9 uh, ten opzichte van de vorige verkiezingen naar 31,8. Nu, daarna, uh, waren de meeste stemmen uh, gegaan naar de PVV... Uh, zij zijn gestegen van 12,2 naar gisteren 16,1. Dat is al gauw plus 3,9. Dan de D66. Uh, had bij de vorige verkiezing 7,2 Is gestegen met 3,6 naar 10,8 De CDA is ook gestegen van 4,3 naar gisteren 7,4 is dus al gauw plus 3,1%. Dan het uh, uh, GL, het GroenLinks, is gegaan van 1,3% aan stemmen naar 6,5%. Dus die plussen al 5,2%. Dan de SP, die is gelijk gebleven op 5,9%. Het PVDA heeft net als overal in het land een, een vreselijk bakzeil geladen. Die zijn van 19,2% gegaan naar 5,2% van de stemmen. En Zo. hebben daarmee 14% van de stemmen verloren. Jongen, jonger. Ja, dat is veel. Ja, Partij... dat is, het is ook landelijk heel veel, hè? Want ze ja, zijn dat uh, zeg ik, ja. Ja, 29 ja. zetels achteruit gehold. En dat in, is heel veel, hoor. Ja. Ja. Nou ja, het zegt wat over uh, het gedachtegoed in Nederland, denk ik. Uh, de Partij van de Dieren is, uh, heeft 1,5% geplust... van 3,2% destijds naar 4,7%. Nu? De 50-plus is gegaan van 2,7% naar 4,1%... en heeft daarmee 1,4% geplust. Kun je nagaan nou hoeveel mensen nog steeds in sprookjes geloven? <laughs> Het Forum voor Decromat de Democrat. de de Democratie, moeilijk woord, nou. is geplust. En dat kan ook eigenlijk niet anders, want de vorige keer waren ze er nog niet. Maar ze hebben nu 3,5% van de stemmen gekregen vanuit Zandvoort. Dus hebben ze 3,5% geplust. Ja. Dan de ChristenUnie is van 0,4 naar 1,3 gegaan en heeft dus 0,9% geplust. En uh, ja, het VNL, ik weet niet zo goed welke partij dat is eigenlijk. VNL, VNL staat hier. Voor Nederland. Oh, nou. Die heeft 0,7% geplust. Maar ook dat kon dan niet anders. Want die hadden de vorige keer ook niets. En dan de Piratenpartij uh, was vijf uh, jaar terug 0,6% of vier jaar terug... En nu 0,4 En heeft daarmee een derde deel van de stemmen verloren. Dat is uh, Jan Roos, hè? VNL. Dat is, die, dat is dat partijtje van Jan Roos. Oh god, ja, ja. natuurlijk. Ja, ineens, ja. ja, ja, ja. ja. Ook nou, diep ja, teleurgesteld dat hij niet in de kamer komt? Nou, ja. ik denk dat we er helemaal niet zo rauw om over te zijn. Nee, nee, nee. Dat denk ik ook niet. Maar goed, dit waren dus de, de procentuele cijfers vanuit Zandvoort. Ja, en dan krijg je natuurlijk nu de hele discussie van uh, wat, gaat er, uh, wat gaat er nu gebeuren? Ja. En uh, hoe gaat het er allemaal uitzien? Nou, nou. We gaan het vanzelf horen. Er nou. zal wel uh, menig voor weer op losgelaten worden. Nou, dat denk ik niet. Nee, dat ik, denk nee, ik niet. Denk, ik denk zelfs dat het vrij snel kan. Nou ja, we wachten het af. Ja, nou ja, de meest voorhand liggende uh, coalitie die op dit moment... Uh, uh, uh, voor, de hand, voor de hand ligt, zeg maar. Dat is natuurlijk gewoon VVD, D66, uh, CDA. Met eventueel steun van een kleine partij. In dit geval waarschijnlijk dan GroenLinks. Uh, nee, uh, uh, ChristenUnie. Sorry, GroenLinks niet. Uh, de ChristenUnie. En uh, ik denk dat dat ook de eerste optie is. Want uh, dan, uh, dan hebben ze in ieder geval een, een aardige meerderheid. En... Maar uh, ja... En andersom, hey, ja. er wordt natuurlijk op links wel uh, gepraat van er is ook een alternatief via links. Nou, dat kun je dus heilig vergeten, want dan moeten ze met vijf of zes partijen minimaal moeten ze, moeten ze, gaan, uh, moeten ze gaan, uh, gaan regeren. Nou, dat wordt natuurlijk oorlog. Ja, nou, dus niet erg realistisch. Nee, nee, want dan moet je dus toch denken aan Partij van de Arbeid. Nou, negen ja. zetels. Ja. Uh, socialistische partij. Veertien ja. uh, zeteltjes maar. Ja, dan, dan kom je uh, er niet. Dan moet je naar GroenLinks toe. Nou, die hebben ja. er dan uh, ook minder dan in, in de exitpool stonden. Die hebben er ook maar veertien. Uh, nou ja, en dan moet er dus nog wat bij. Nou, dan, dan krijg je een, een onwerkbare... Ja. Plus het feit dat ze het op, op, die, op dat blok totaal niet met elkaar eens zijn. Mm -hmm. Dus eh, nou ja, we zullen het allemaal zien, dol. Ja, zo is het. Ik ga gauw verder met het regionale nieuws als je het niet erg vindt. Want nee. dat uh, politiek gedoe krijgen we nog vaak genoeg deze dagen voor onze, uh, op ons netvlies. Ja. Maar het regionale nieuws, dat, daar heb ik heel wat van. Dus daar wil ik graag mee doorgaan. Oh. En uh, om te beginnen met Circuit circuitpark Zandvoort. Want daar is volop actie deze dagen... Maar niet zoals we gewend zijn met snelle bolides, maar op een heel ander vlak. De werkzaamheden om het circuit van een nieuwe laag asfalt te voorzien zijn begonnen. Voor het eerst in ruim 15 jaar is het circuit overgenomen... door vrees, asfalteer en walsmachines. Bijna het gehele raceoppervlakte en de paddock... krijgen dit jaar in drie fasen een nieuwe laag. Een monsteroperatie waarbij, let op... 14.500 ton asfalt wordt uitgestreken over de uh, 4300 meter lange baan. Na het circuit en de pitstraat zelf worden in oktober de werkzaamheden afgerond. En ook paddock 2 van een nieuwe laag voorzien. Zo, nou, dan zijn we, nou, we klaar voor de Grand Prix. Hè? Zo is het maar net. We hebben weer goed net. asfalt voor Ik de Grand Prix. Ik mag hopen dat hij terugkomt. Natuurlijk. Ja, dan uh, uh, aanstaande zaterdag. Jongens, dan gaan we weer genieten en lachen. Want de folklorevereniging De Wurf gaat weer een toneelstuk opvoeren. En die uitvoering is op zaterdag 18 maart aanstaande... in Theater de Krocht aan de Grote Krocht 41 in Zandvoort. En het zal beginnen om 8 uur met een gezellig balna. En dit jaar speelt folklorevereniging De Wurf het, het stuk Ons Dorp leeft mee geschreven door mevrouw B. Jongsma-Schuiten. Het is een toneel in vijf bedrijven en het toneelstuk speelt zich af in 1910. En het stuk is, zoals we gewend zijn van de wurf, met een lach en een traan. Veel gezelligheid, veel hilarische dingen en ook gebeurtenissen waar het hele dorp meeleeft. Nou, hoe gaat het allemaal lopen? Ik zou zeggen, kom kijken, kaarten zijn verkrijgbaar voor 9 euro bij de familie Veldwisch op het Dorpsplein 9... of bij mevrouw Hollander aan de Constantijn-Huigenstraat 15. En indien voorradig zijn ze natuurlijk ook aan de zaal te krijgen. Mooi. Dan een uh, geweldige noviteit, echt en een heerlijke noviteit, ook dat nog. Het eerste Zandvoortse bier is dinsdagmiddag op het Raadhuisplein gepresenteerd... aan burgemeester Niek Meijer wethouder Gerard Kuipers en wethouder Gertjan Bluis. Wat zit erin, zeewater? Nou, ik geloof niet dat het zo zout is als dat je zou denken. Ze mochten het eerste Gerstennat dat speciaal voor onze badplaats gebrouwen is... als eerste proeven. En de reacties waren zeer lovend. Danny Keizer liep al een poosje rond met het idee... om een eigen Zandvoorts biertje te brouwen. En hij brouwt zelfs thuis zijn eigen bier, maar vond dat Zandvoort, als zichzelf respecterende badplaats... een eigen bier nodig heeft. Voor de toeristen en natuurlijk de eigen inwoners. Speciale bieren zijn tegenwoordig een echte hype. Je ziet ze overal, zegt hij. En hij heeft het met Marcel Buscher en Rob Peters verder ontwikkeld. En uh, zoals u weet, waarschijnlijk Marcel Buscher is uh, van lunchroom... Uh, Rabbel en Rob Peters uh, van het Wapen van Zandvoort. En hoe heet dat bier? Het ook er even? zijn heel veel verschillende soorten. Er zijn wel, wel zes of zeven verschillende okay. soorten. Ja. Oké. Okay. Ja. Nou, okay. ja. Moeten we wel gaan proeven. Zo is het maar net. Is het in elke kroeg verkrijgbaar? Of? Ik heb geen idee. Ik okay. neem aan van wel hoor. Oh, okay. ja, ja. Maar in ieder geval dus bij het wapenversandvoort en bij rabbel. Daar in ieder geval wel. Voor okay. de rest weet ik het niet zeker. Oké. Okay. Voor iedereen die niet of nauwelijks met de computer werkt... maar dat wel graag wil leren... is er een gratis cursus Klik en Tik in Zandvoort bij de bibliotheek. Het is absoluut een basiscursus voor iedereen... die niet of nauwelijks met de computer werkt... maar dat wel graag wil. U leert de computer gebruiken, omgaan met het internet... werken met e-mail en social media. De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten... en vindt plaats op donderdag 13 en 20 april... Op 4, 11 en 18 mei van 10 tot half 12 in de bibliotheek Zandvoort aan het Louis Davis Carré 1. U wordt begeleid door medewerkers van de bibliotheek en aanmelden voor de gratis cursus kan aan de balie van de Biep of via de website www.bibliotheekzuidkennemerland.nl dan even een verzoek van de politie. Dinsdagochtend is een bestuurder van een pick-up truck... op een verkeersregelaar ingereden op de boulevard Bernaar in Zandvoort. Halverwege de boulevard vond de dinsdag werkzaamheden, wegwerkzaamheden plaats... waarbij enig geduld werd gevraagd van de weggebruikers. De bestuurder van een grote grijze pick-up uh, van het merk Dodge, type Ram had dit geduld niet en kwam in conflict met de verkeersregelaar... en toen de verkeersregelaar hem het teken gaf reed de bestuurder in op de verkeersregelaar. Deze wist gelukkig op tijd weg te bespringen... maar beschadigde hierbij de spiegel van de auto. De bestuurder en zijn bijrijder stapten vervolgens uit om verhaal te halen... en de bijrijder had zelfs inmiddels een moker uit de auto gepakt... en bedreigde de verkeersregelaar die wegvluchtte. De politie zette een zoekactie in... en vond de verdachte bij een woning in de meeste Troelstraatstraat. De bestuurder en zijn bijrijder zijn aangehouden. Alleen nu is de politie op zoek naar getuigen van dit verkeersconflict. Bent u getuige? Wilt u dan alstublieft bellen met uh, telefoonnummer 09008844? Of als u dat liever anoniem doet... kan het ook via telefoonnummer 0800730? ZFM Luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Tja, net als gisteren is het vandaag ook prachtig lenteweer met volop zon. De temperatuur stijgt naar een zeer aangename waarde van ongeveer 15 graden... en er waait een overwegend matige zuidwestenwind... Vanavond en de komende nacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. En het blijft droog en het koelt af naar een graad of zes. Maar ja, dan morgen. hè? Durf het bijna niet te zeggen, maar dan ziet het weerbeeld er toch wel heel anders uit. De bewolking neemt toe en in de loop van de middag en zeker morgenavond gaat het regenen. De west- tot zuidwestenwind neemt duidelijk in kracht toe en de temperatuur is met maximale graad of negen flink lager... Na morgen blijft het wisselvallig met aanvankelijk ook veel bewolking. Pas later volgende week neemt het aandeel van de zon weer toe. En gaat de temperatuur schommelen rond de 10-11 graden. En dat is een hele normale temperatuur voor de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht volgens Rico Schreuder.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 Like I'm a child. Try to hold it down. I know the answer. No, I can shake it off, and you'll feel threatened by me. I try to play it nice, but oh. oh, oh. You think you're so important to me, don't you? But I want a to know that it don't belong here. You think you're so important to me, don't you? Don't kill my vibe. You love to tear me down. You pick me apart. Them But I throw myself from heights that used to scare me Guess you're surprised I'm the puzzle You can't figure out I try to play it nice, I spero No, nah, nah, nah. Ja, dat gaat snel als je een uh, tien, tien minuten korter hebt natuurlijk. Maar goed, maakt niet uit. Ja, dat, dat... U hoorde achter een volgens uh, Steelerswiel met Late Again. Het liedje van de sidekick. Dat hebben ze natuurlijk express gedaan om mij te pesten. Nee, en nee, nee. En daarna hoorde u Sigrid met Don't Kill My Vibe. We gaan snel naar het internationaal van 1 uur. En we zien u straks terug aan de andere kant van het nieuws. Tot zo.